De Verenigde Staten en Pakistan zijn dichtbij een akkoord over het heropenen van belangrijke aanvoerroutes naar Afghanistan, meldt het Britse persbureau Reuters. Via de routes werden tot eind vorig jaar de Amerikaanse troepen in het buurland Afghanistan bevoorraad. In november werden bij een Amerikaanse luchtaanval 24 Pakistanse militairen gedood. Volgens de VS was er sprake van een vergissing. Islamabad eiste excuses voor het incident en sloot als vergelding de aanvoerroutes.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 Het is Radio 1. Nu al wakker. Met partijmiddel Middel en Lingelo Stolk. Goedemorgen, het is woensdag 16 mei. U luistert naar Nu al wakker van Omroep BNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. En elke week bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. Zometeen bellen we met onze correspondent in Suriname. De krijgsraad wil nog geen duidelijkheid geven... over de omstreden amnestiewet van president Bouterse. Jan Douwe-Kroeske viert een jubileum. Zijn twee metersessies bestaan 25 jaar. En ook hebben we het over wielrennen, de Giro d'Italia. We gaan het hebben over een van de populairste laptops ter wereld, de MacBook. Deze laptop van Apple werd vandaag precies zes jaar geleden geïntroduceerd... maar is onverminderd populair anno 2012. Koen van Tongeren van One More Thing, een website die zich bezighoudt met alles van Apple... kan meer vertellen over het succes van de MacBook. Koen, goedemorgen. Goedemorgen. De MacBook is in zes jaar tijd een van de best verkochte laptops ter wereld geworden. Hoe hebben ze dat zo snel gedaan? Um, nou, dat is een combinatie van factoren eigenlijk, maar wat je misschien wel zou kunnen zeggen is dat Apple een uh, trucje heeft nagedaan van uh, Toyota. Uh, klinkt misschien een beetje raar, maar uh, wat Toyota heeft gedaan, die hebben de allerpopulairste auto ooit gemaakt, namelijk de Toyota Corolla. En hoe komt dat nou? Dat komt gewoon omdat ze dertig jaar lang allerlei verschillende modellen Corolla zijn gaan noemen. En ja, dan krijg je vanzelf natuurlijk een hele populaire auto. En misschien zou je wel kunnen zeggen dat Apple dat ook met de MacBook heeft gedaan. Want inderdaad, zoals je zegt, zes jaar geleden is hij geïntroduceerd. Mm -hmm. um, maar tegenwoordig, het originele MacBook model bestaat al lang niet meer. En je hebt nu bijvoorbeeld een MacBook Pro en een MacBook Air. En uh, uh, ja, al die modellen bij elkaar hebben, dat, hè, hebben die computer natuurlijk heel populair gemaakt. Nu weet ik dat anderhalf jaar geleden de echte laatste MacBook was. Hoe zag nou de allereerste MacBook eruit? Um, die was ongelooflijk simpel eigenlijk in, in zijn uiterlijk. Hij was helemaal wit um, en helemaal van plastic. Uh, en uh, een soort, soort glimmend wit plastic was het. Dus hij zag er heel mooi basic uit, maar tegelijkertijd ook heel strak en heel, heel cool eigenlijk. Het was een hele coole laptop en dat heeft ook wel bijgedragen aan de populariteit van die MacBook. Want wat betekent een MacBook voor een consument? Is het echt een populariteitsdingetje? Nou, het is, ja, het is opnieuw eigenlijk een beetje een combinatie van dingen, het is, je was wel inderdaad, het was gewoon een soort fashion object bijna, de, de, de MacBook. En dat was redelijk nieuw voor laptops. Hè. We kennen laptops gewoon als apparaten die moesten werken en, en uh, die, ja, uh, die, waar we gewoon ons dagelijkse werk op moesten doen. Um, en voor, voor het eerst werd een laptop gewoon iets, nou ja, iets cools, iets waar je mee voor de dag kon komen. Uh, daarbij was die voor een Apple-computer in ieder geval relatief goedkoop. Um, en uh, uh, er zat een uh, pakket aan software op, iLife heette dat... Uh, waarmee je als consument, ook al had je er totaal geen verstand van... Uh, hele creatieve dingen kon doen. Je kon films monteren, je kon foto's bewerken, je kon muziek maken... Um, allemaal standaard op dat ene, ene MacBook-laptopje. Ja, wat ook betekent dat mijn oma inmiddels kan, kan omgaan met een MacBook. Nou wordt er over enkele weken weer een, een nieuwe MacBook van Apple gepresenteerd. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, um, dat is een beetje moeilijk. We moeten nu afgaan op geruchten van bijvoorbeeld fabrieken in China waar dat ding vermoedelijk gemaakt wordt. Um, een paar dingen kunnen, dingen kunnen we ervan verwachten. Het gaat al lang niet meer over de traditionele Macbook, het gaat nu over een Macbook Pro of een Macbook Air. En uh, de Macbook Pro staat erom bekend dat hij heel krachtig is, maar die ziet er gewoon uit als een normale laptop. En de Macbook Air, daarvan is bekend dat hij wat minder krachtig is, maar heel dun. En wat ze nu waarschijnlijk gaan doen, is die twee factoren combineren in een nieuwe computer. Dus eentje die superkrachtig is. Uh, maar die wel net zo dun is als de huidige MacBook Air. En de enige manier om dat te doen is door een uh, onderdeel uit de laptop te halen, waar we nu heel erg gewend aan zijn, namelijk de um, uh, uh, optical drive, dus de DVD slash CD-ROM drive. Oh. Ja. We, we, we, we, dan hebben we straks geen mogelijkheid meer om DVD's af te spelen. Hoe moeten ja, dan met onze films in de trein? Nou, dat klinkt misschien als even schrikken. Uh, tegelijkertijd Apple is Apple ook het bedrijf geweest wat als eerste de floppy drive uit computers heeft gehaald in 1997. En iedereen dacht van nou, dat kunnen ze toch niet maken. Wat, waar komen ze nu mee? Maar ja, inmiddels kennen we die floppy drives niet meer. En ik denk dat hetzelfde dat gaat gebeuren met de dvd-speler. Uh, maar wat krijgen we uh, hiervoor terug dan? Komt er een soort stikje of zo? Nee, nou, nee. Waarschijnlijk komt het internet ervoor terug. Want dat is toch een plek waar steeds meer mensen hun films vandaan halen. Uh, bijvoorbeeld via iTunes of misschien zelfs wel via illegale uh, wegen. Uh, software, dat is natuurlijk de andere reden om zo'n uh, drive te hebben... Uh, die wordt uh, steeds meer, via, ook via internet, aangeboden. Als Apple gebruiker heb je nu de Mac App Store. Dat is gewoon een online winkel waar je al je software kan halen. Dus daar heb je dat, uh, dat, uh, dat ding ook niet meer voor nodig. Terwijl die wel heel veel ruimte in beslag neemt. Als je dat uit een laptop kan halen, kan die niet alleen dunner worden, maar kan er bijvoorbeeld ook een veel grotere batterijen in, waardoor die veel langer meegaat. Geloof jij in de nieuwe MacBook Pro Air? Of zo, noem ik hem maar even. Nou, misschien is dat een goede naam inderdaad. Um, ja, ik, ik, ik geloof dat hij er aankomt. Het is gewoon een kwestie van tijd uh, uh, dat die dvd drive uitgehaald wordt. Hè. Ik gebruik hem zelf ook heel weinig. Dus uh, ik, uh, ik, ik zou er blij mee zijn als ze dat doen. En als ze daar dan wel een hele krachtige processor in, uh, in kunnen stoppen. Zodat ik gewoon geen grote computer meer nodig heb, maar alles op mijn laptop kan doen. Lijkt mij geweldig. Ja, feestje dus vandaag de verjaardag van de Macbook, Zes jaar oud, maar nog steeds een succesnummer. Kom van Tongeren van One More Thing. Dank je wel. Oké. Okay.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 Maar niet iedereen is zo begaan met het slachtoffer. Luister naar, naar deze jongens. Volgens mij is dat gewoon die gevoelens die de jongens moeten uiten naar die meisje. jullie toch? En dat is het, man. Vind je dat normaal dan? Zulke dingen kunnen gebeuren, man. Nee, stel dat het nou een van je familieleden zou zijn? Wat dan? Maar die, uh, dat, dat? was een ander verhaal, man. <laughs> <verhaal, laughs> ander verhaal, dan dat was het een ander verhaal geweest, man. Wat zou je gedaan hebben? Dat zou ik zo'n handelen. En tot zover de dubbele moraal van twee allochtone Tilburgse jongeren. Groot, klein, hard, zacht, rond en in peervorm. U hoort het al, het maakt Dominique Weesie weinig uit hoe de borsten van vrouwen eruit zien. po ging de straat op om mannen aan de tand te voelen. Kennen ze de cupmaat wel van hun echtgenoten? Weet u wat voor cupmaat uw vrouw heeft? Dit is mijn vrouw niet, dat is mijn dochter. Oh, oh sorry, dat is, wel, dat is, heel, dat is gênant. Oké. Okay. Genanter wordt het in de Rijdende Rechter. Ooit wonen de buurtjes Sandy Ford en Van Wessem gemoedelijk naast elkaar. Tot de familie Sandifort de gezamenlijke schutting wil vernieuwen. En dan, merkt ook meester Frank Visser, slaat de vlam in de pan. Nee, nee, nee echt niet. We gaan open in de brief. We willen alleen die planken even opschuren en opnieuw lakken en klaar. En dan gaan we... Ja, maar, wat is dit nou? Wat we we nu? Ja, nou, dat zat nou, ook in brief. Zo, dat ik wel. Zo wispelt u. Is... Ja, ja, ja, hey, ja, hey, ja, ja, ja. Zo wispelt u. Nou, nee, nou, probeer, probeer, probeer het niet. Blijf op de gang. Nee. Zo wist u? Dan is het dit! Dan is het dat! Nou, liefde, beste, me, beste mevrouw, ik denk dat wij... Nee, nee, nee, nou, ik denk dat wij... Luister eens naar mij. Als u de rest van de tijd blijft schreeuwen, dan kunnen we de zaak niet behandelen. Uiteindelijk zijn de buurtjes weer tot rust gekomen en vol nieuwe moed, schuiven ze aan in de studio. Eindelijk fatsoenlijk met elkaar omgaan.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 Want dat en was het... niet de afspraak. Nee, maar... waarom niet? Het is mijn tuin. Dan mag ik in doen wat ik zelf wil. Het is mijn schutting. A... Nee, nee dat, ja, het de, dat was jouw schutting niet. Dat is onze eigen schutting. Nee, nee, nee ik, ik stel oké. voor dat we hier gewoon mee stoppen... omdat het volgens dat mij niet, niet echt iets nee, oplevert. Ja, ik stel ook voor dat wij ermee gaan stoppen. Tot zover het mediaoverzicht. 16 years, 16, banners over the field shepherd grieves and desperate men desperate women divided spreading their wings beneath the fallen leaves fortune calls i step forth from the shadows Neath a heart-shaped tattoo and renegade priests and treacherous young witches were handing out the flowers that I chains, mountain laurels and loaded rocks, she's begging to know, ooh, what measure she now will be taking, he's pulling her down, and then she's clutching to his long golden locks, He the he said. Bob Dylan, gecoverd door een band die beter Leentje Buur speelt... bij Bruce Springsteen dan dat Springsteen dat op dit moment zelf nog doet. The Gaslight Anthem and Changing of the Guards. We reizen af naar Suriname, want de omstreden amnestiewet van president Boutersen houdt daar de gemoederen nog steeds flink bezig. De Surinaamse krijgsraad doet nog geen uitspraak over de wet, totdat de grondwettelijkheid is vastgesteld. Met de omstreden amnestiewet pleit president Boutersen de 24 anderen vrij van de moord op 15 politieke tegenstanders in december 1982. We hebben het erover met onze correspondent in Paramaribo, Pieter van Malen. Goedemorgen. Goedemorgen. De zaak is uitgesteld tot de openbaar aanklager heeft bepaald of de amnestiewet kan worden getoetst. Maar wat betekent dit nu voor het vervolg van de wet? Ja, dat is nu eigenlijk nog altijd de grote vraag na twee maanden. Vorige maand is de amnestiewet aangenomen en sindsdien heeft de krijgsraad twee maal bijeengekomen. De eerste keer vorige maand we, heeft de openbaar aanklager eigenlijk de instantie die moet zeggen hoeveel jaar zelf eisen tegen Bouterse, heeft toen gezegd uh, dat er eerst een constitutioneel hof moet komen om die wet te toetsen, de amnestiewet te toetsen aan de grondwet, mm -hmm. maar vorige week heeft de rechter, en, uh, heeft de rechter gezegd, uh, nee we gaan niet wachten tot er een constitutioneel hof is, het openbaar ministerie moet nu zelf kijken of de amnestiewet klopt, of het dus niet in strijd is met de grondwet. En nu is er dus een situatie dat het openbaar ministerie en de krijgsraad... het lijkt wel een beetje alsof ze allebei geen nare beslissing willen nemen. Nee. Maar dat ze de amnestiewet heen en weer pingpongen en dat ze er zelf niets mee willen doen. Want de krijgsraad heeft geen duidelijke mening. Dus ze geven nog niet echt toe wat er aan de hand is. Nee, ze hebben wel hier en daar hun mening laten doorschemeren. Ze hebben bijvoorbeeld wel gezegd dat de, krijgs, dat de amnestiewet niet in strijd is met internationale verdragen. Alleen is ze niet zeker of de amnestiewet in strijd is met de Surinaamse grondwet. Want daarin staat een artikel dat duidelijk zegt dat het verboden is om te interveneren in lopende rechtszaken. En alleen, zegt de krijgsraad, nu heeft ze niet zelf gezegd dat het in strijd is met de grondwet... maar wil ze dat het openbaar ministerie daarover een uitspraak doet. Ja, een beetje een dubbel verhaal dus. Aan de ene kant zegt de krijgsraad het is niet goed. Aan de andere kant, zegt de krijgsraad... het is wel goed. Niet een duidelijk antwoord. Hoe reageren de nabestaanden... Uh, uh, van de decembermoorden op, uh, op dat besluit? Ja, die zijn eigenlijk net zo verdeeld. Uh, ik heb er vrijdag een paar gesproken... nadat de krijgsraad de uitspraak had gedaan. Een paar van zeiden... Uh, ik ben hier eigenlijk naartoe gekomen... voorbereid op het allerslechtste. En het feit dat het proces nog doorgaat... alleen daarom ben ik al blij. Mm -hmm. Alleen heb je natuurlijk ook anderen die zeggen uh, ja, het, op, op deze manier blijft het proces maar duren en uh, ga ik nooit een bevredigd rechtsgevoel hebben. En uh, ja, die, die reageren dus verslagen. Dus het is ook net een, uh, ja, ja, een verdeelde reactie bij iedereen hier ook. Ja, want de, de wet is nu dus teruggeschoven naar het ministerie. Juristen zijn ook ongerust. Wat, wat, zeggen, wat zeggen mensen die verstand hebben van wetgeving ervan? Ja, een uh, NGO uit Geneve had speciaal voor de zetting vrijdag een waarnemer gestuurd naar Paramaribo. En uh, dat was een Brit en die zei eigenlijk, uh, justice delayed is justice denied. Dus het feit alleen al dat het nu weer uh, uitgesteld wordt en de rechtszaak loopt al sinds 2007. Ja. Dus het feit dat het nu weer mogelijk maanden, mogelijk jaren zelfs uitgesteld wordt, is al een teken dat het weer uh, dat het slecht is voor het rechtsgevoel van de nabestaanden waarom denk je dat de krijgsraad nu de bal gaat rollen van de ene kant naar de andere kant... en gewoon niet duidelijk zegt wat er aan de hand is? Ja, omdat ze dat in feite nu eigenlijk al gedaan hebben. Vorige keer zei, de, zei het openbaar ministerie die eigenlijk op dat moment een straf mocht of kon eisen tegen Boutersen... Uh, die man heeft geen straf geëist, maar heeft gezegd er moet een constitutioneel hof komen. Mm -hmm. dan de verzetting afgelopen vrijdag heeft, het, uh, heeft de krijgsraad dan niet gezegd of ze daar akkoord mee gingen of niet met de amnestiewet. Maar hebben ze dus de bal die het openbaar ministerie al in het kamp had gelegd van de krijgsraad gewoon weer netjes teruggespeeld. Waardoor het dus wel lijkt dat het een, een heen en weer verhaal wordt. Ja, en wanneer weten we meer? Ik bedoel, je zei al maanden, jaren, je kunt er eigenlijk niets over zeggen. Ja, dat is dus eigenlijk uh, afwachten. De verdachten, dus het besluit van de krijgsraad dat het openbaar ministerie een uitspraak moet, nu, nu moet doen over de amnestiewet is een tussentijds vonnis. Uh, de verdachten hebben nog twee weken om daar beroep tegen aan te tekenen. Als geen enkele verdachte dat doet, dan is het dus aan het openbaar ministerie om zich uit te spreken over de amnestiewet. En dat kan inderdaad maanden, misschien langer duren. En dat wordt dus afwachten. Ja, of van uitstel afstel komt, weten we dus nog niet. Pieter van Malen, dankjewel voor je toelichting vanuit Paramaribo Surina. Een bijzondere teruggravenactie van de gemeente Beverwijk en Wijk aan Zee. Wie namelijk niet van kunst houdt, hoeft daar ook niet aan mee te betalen. De gemeente stelt 50.000 euro beschikbaar voor een nieuw kunstwerk... maar wie zijn centen liever zelf wil houden... kan zijn bijdrage terugkrijgen bij het gemeentehuis. Dat bedrag is om precies te zijn 1 euro en 31 cent. Breinachter het plan is Matty van der Worm. Matty, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, 1 euro en 31 cent. Waarom zouden mensen dat bedrag eigenlijk gaan ophalen? Ja, omdat ze, uh, uh, omdat ze een, de mogelijkheid om te het, uh, hebben om te kiezen. Dat zou één reden kunnen zijn. Hè? Dus dat ze uh, actief kunnen, uh, ja, uh, een keuze kunnen maken. Of dat ze het in hun gedachten hebben dat dat ook een brood kan zijn wat ze kunnen kopen. Uh, nou, noem maar op. Het is gewoon een manier om de bewoners zelf hun keuze te geven wat, wat ze met hun centen doen, in zekere zin dus? Ja, dat is zo. Ja, hoe kom je aan dat bedrag? Wat is heel precies, 1,31 euro? Ja, het is 1,31 euro. Er werd net gezegd dat er 50.000 euro beschikbaar werd gesteld. Maar dat is 52.000 euro. We hebben de pijldatum 1.1.2012 als uitgangspunt genomen. En op die datum waren er 39.839 inwoners in Beverwijk en Wijk aan Zee. En 52.000 gedeeld door 39.839 is. 1,31 euro. Is dat ook weer duidelijk? Kijk. Ja, dat is een uh, mooi getal ook om naar te kijken. Er zit een soort symmetrie in, maar dat, even terzijde. Dat is uh, als je beeldend ingesteld bent, is dat een leuk spelletje ja. erbij. Nou ja, we gaan er de, Er zijn bijna 40.000 mensen. Daar we gaan natuurlijk niet van uit dat iedereen dat geld gaat inleveren. Dus je hebt heel veel geld over. Wat ga je ermee doen? Ja, met dat geld uh, gaan we een kunstwerk maken. Um, stel dat uh, een aantal mensen geld komen. Ophalen. Een aantal mensen gaan. Uh, uh, waarschijnlijk, want dat kan ook. Een aantal mensen kunnen ook uh, geld uh, komen brengen. Dus mensen die zeggen. 1,31 euro. Dat is te weinig voor een kunstwerk. Uh, ik ga er meer inleggen. Ja. Dat kan ook. Het, het geld wat dan overblijft. Dat gaan we tentoonstellen. En dat gaan we in de kleinst mogelijke munt van Nederland. Gaan we dat tentoonstellen. Dat is dus de 1 eurocent. Uh, die 1 eurocent. Die kan je volgens mij. In heel veel winkels niet meer. Als uh, wettig betaalmiddel. Ja, het is nog wel wettig, maar uh, het wordt niet meer geaccepteerd. Nee, maar de de, de, de wel... Aldi en een paar andere van dat soort supermarkten. De Lidl geloof ik ook ja. nog. Volgens mij moet ik er nu nog één noemen om uh, veilig te zitten. Oké. Okay. Je kunt het vast ook wel bij de blokken uitgeven. geven. Ja. Eén nou, uh, cent, ja. Eén cent. Um, uh, stel dat er 40.000 euro overblijft. We hopen natuurlijk dat het meer is. Maar stel dat het 40.000 euro is. Ik weet niet hoeveel dat uit, hoe dat uitziet. Nou, dat willen we heel graag willen we dat tentoonstellen in het publiekshal van de gemeente Beverwijk. Dat zal 9 juni zal dat plaatsvinden. En dan ligt daar voor 40.000 euro aan 1 euro muntstukken. Um, deze actie doen we, of deze dingen die doen we... omdat we een gesprek op gang willen brengen binnen Beverwijk, Wijk aan Zee. Want wij als Bielm willen uh, erachter komen... wat de, wat de Beverwijk en Wijk aan zee van waarde vindt. Van, waar verlangen ze naar? Ja. En daar hebben we deze uh, onderdelen, want het zijn uiteindelijk drie onderdelen, uh, hebben we deze onderdelen voor ingezet. Kijk, nou, een mooie actie. En we hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk 1,31 euro in dat kunstwerk worden gestopt. Zeker. Mattie van der Vorm, kunstenaar bij Kapers en van der Vorm. Dank u wel. En voor alle bewoners in Beverwijk en Wijk aan Zee. U kunt u 1,31 euro terugkrijgen, maar u kunt hem ook brengen. En volgens mij als je die 1,31 euro wil terughalen... dan kun je daar net een buskaartje voor kopen... om naar het gemeentehuis te gaan en hem op te halen. Muziek in de nacht. We are Augustines. Dit is Chapel Song. R. Augustines van het album Rice e Sunken Ships, Vooral nummer drie van het album is geweldig, zet onze regisseur Teun Verstegen. Goed, de examens zijn begonnen. Nagelbijten, zweten en frustraties, want lang niet alles gaat goed bij die examens. Onze verslaggever Vera Simons ging naar de klachtenlijn van het LAX... en sprak daar met bestuurslid Alderik Oosthoek. De eindexamens zijn begonnen en daar horen natuurlijk ook weer de nodige klachten bij. Maar zijn die niet een beetje overdreven? Nou, het verschilt natuurlijk een beetje uh, wat het examenrooster is. Uh, gisteren maandag zagen we dat er heel veel klachten binnenkwamen over bijvoorbeeld VW Nederlands. Uh, dat zijn natuurlijk weer hele grote examens waar heel veel leerlingen aan deelnemen. Dus dan krijg je automatisch ook vaak meer klachten binnen. Uh, vandaag, uh, dinsdag, vond examen HAVO Nederlands plaats. Nou, ook dan zie je dus dat er weer heel veel klachten binnenkomen, uh, vooral voor dat examen. Dus nu na twee dagen zie je ongeveer kleine 20.000 klachten, maar daarnaast kan het dus op andere dagen weer een stuk lager liggen, omdat er toch heel veel scholieren geen examen hebben op die dagen. Uh, we zagen in 2010 een piek in de uh, klachtenaantallen, maar afgelopen jaar was dat weer teruggelopen. Uh, vorig jaar waren het zo'n 136.000. Uh, dus je ziet wel echt dat scholieren bij ons komen en niet alleen klagen om het klagen, maar dat is ook echt klagen om moeilijke examens. Dus je kan toch echt aan, aan de hand van die klachtaantallen uh, zien of uh, het ene jaar moeilijker was of het andere. Het is dus zeker geen onzin om te klagen. Uh, je ziet in ieder geval over die examens Nederlands, zowel bij HAVO als VWO dat er veel geklaagd wordt. Bij VWO Nederlands hebben we vandaag zelfs een klacht uh, ingediend bij het college voor examens, omdat we het eens zijn met de strekking van die klacht. Die klacht die betreft vooral vraag 1 bij het eindexamen. En daarin uh, moesten leerlingen kopjes geven aan alinea's in een tekst. Nou, wij waren het uh, met de klacht eens dat ook een ander antwoord zou kloppen in plaats van alleen het uh, op het antwoordblad vermelde antwoord. Vandaag reageerde zelfs de schrijfster van die tekst uh, nog op Twitter en die gaf aan het met ons eens te zijn uh, dat het antwoord echt beide antwoorden mogelijk waren. Dus die klachten hebben we vandaag ingediend bij het college voor examens en daar hopen we op een positief antwoord van te krijgen. Nou, ik heb zelf inderdaad vorig jaar eindexamen gedaan voor het HAVO. Uh, ik heb wel een aantal klachten ingediend, uh, onder andere over Nederlands samenvatting, uh, maar ook over wiskunde. Maar in principe heb ik vooral een beetje gebeld om natuurlijk te polsen hoe gaat het daar. Uh, dus vanuit mijn uh, bestuursfunctie uh, was ik gewoon puur benieuwd. Maar zelf heb ik ongeveer twee klachten ingediend. Uh, je ziet dus dit jaar bijvoorbeeld weer klachten over een vogelnestje in een gymzaal. Of uh, surveillanten die te knap waren en daardoor te afleidend waren. Dus dat soort klachten die komen wel ieder jaar een beetje terug. Maar bijvoorbeeld zo'n surveillant, die, uh, dat vond denk ik denk toch wel het gekste klacht die ik tot nu toe heb gehoord. Tijd om een bezoek te brengen aan een middelbare school en de leerlingen te vragen waarover ze vandaag konden klagen. Ik heb gisteren Nederlands gehad en uh, ja, daar heb ik een klacht voor ingediend. Wat was er dan precies mis? Nou, de teksten waren redelijk, uh, ja, begreep ook een Hol van. Ik had net uh, management van de organisatie. Het ging op zich wel redelijk voor mijn gevoel, alleen, uh, ja, ik hoop op het beste. En ga je er ook weer over klagen? <laughs> ja, misschien, nou, weet ik nog niet. Ik had wel een paar vragen dat ik dacht, die kloppen niet, maar ja, misschien ligt daarmee. Uh, ik heb net MNO gemaakt. En hoe ging het? Het ging wel goed, denk ik. Ik denk wel dat het voldoende is. Gisteren ging het ook goed? Uh, Nederlands ging iets minder, maar uh, hopelijk heeft dit het goed gecompenseerd, uh, het MNO. Heb je daarvoor een klacht ingediend voor het Nederlands examen? Uh, ja, ik heb wel een klacht ingediend. Ik vond uh, dat je veel te weinig woorden mocht gebruiken. Dat er niet echt structuur zat in de samenvattingstekst. Is het dan ook dat je hoopt dat ze iets enorm versoepelen? Ja, ik hoop gewoon dat ze de N-waarde iets omhoog doen, waardoor ja, je punt toch iets hoger uitkomt uh, dan het eigenlijk zou zijn. Vind je niet dat er te veel mensen zijn die zeggen: Kom, ga met z'n allen klagen zodat ze een beter cijfer krijgen? Uh, nou, ik vind dat nou bij Nederlands vind ik, vond ik het wel terecht dat er geklaagd wordt, maar voor nou voor MNO vind ik niet dat er geklaagd hoeft te worden. Ik heb uh, MNO, management en organisatie gehad. Dus je had gisteren in Nederland? Ja, dat klopt. En heb je daarover geklaagd? Nee, maar dat ga ik straks nog wel doen, want dat ga ik samen met dit examen doen, dus geen probleem. Wil over te klagen? Bij Nederlands was het gewoon heel erg onduidelijk. De vragen zelf waren ook onduidelijk. En niet, ja, de tekst vond ik dan nog wel meevallen, maar dan vooral bij de samenvatting waren de vragen naar mijn idee al een beetje moeilijk gesteld dat ik daar al meer kon interpreteren, zeg maar, dan dat er echt mogelijk was. Zijn er nou ook veel mensen die zeggen... kom, we gaan met z'n allen klagen, want we willen een hoger cijfer? Sommigen zullen dat vast wel doen. Maar de meesten hebben wel echt bij dit examen gehad van... nou, was het echt heel moeilijk. We hebben natuurlijk dan ook in de klasse veel uh, ja, examens van vorige jaren gedaan... en daar zag je wel een heel groot verschil in. Vonden wij althans dan. Dus jij vindt dat er terecht geklaagd wordt? Ja, ik vind dat ze groot gelijk hebben. Ga je straks klagen bij het LAX? Uh, nee, niet voor Nederlands in ieder geval. Heb je dat gisteren wel gedaan toevallig? Uh, ook niet, alhoewel ik wel... Uh, sommige vragen toch over twijfelen. en nu ben ik toch aan het twijfelen. Maar ik kan nog klagen volgens mij voor biologie. Misschien dat ik dat nog doe. Anderen doen het ook, dan denk je ik, uh. ik vond de samenvatting gisteren van Nederlands ook erg lastig. Ik heb daar twee van de drie uur over gedaan. Ik kan wel begrijpen dat sommige mensen het erg lastig vonden... en daarom een klacht hebben ingediend, maar... Ik heb het zelf niet gedaan, omdat ik denk van ja, ik kan er nou toch niks meer aan veranderen. Ik kan er wel over gaan klagen, maar wat ik ermee opschiet weet ik niet. Ben je iemand die gaat klagen over examens? Uh, nee, van biologie wel, want ik begreep heel veel vragen niet of ik vond ze te moeilijk gevraagd. Maar vandaag ging het gewoon super en was alles goed uitgelegd. Vind je nou niet dat er te snel of te veel door scholieren een klacht wordt ingediend? Ja klopt, maar het is om de normering te verhogen en dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen als dat kan. Ik vind wel dat je een goede reden moet hebben, net als vandaag heb ik echt geen reden om te klagen, maar voor gisteren ga ik wel klagen, ja. Welk examen heb je net gehad? Nederlands. En hoe ging het? Kut! Waarom? Ik weet het niet, nee ik weet het niet, zeker ik kan het niet uh, inschatten. Heb je al klachten ingediend bij LAX? Nee, nog niet. Maar... Ben je is zelf van plan? Nee, mijn biologie ging zo goed dat ik fuck it. Maar ga je dat vandaag wel doen voor Nederland? Nee, ik ben geen klaagpersoon. Waarom niet? Ja, waarom zou je dat doen? Je bent slim of je bent dom. <lacht> nou, duidelijk, je bent slim of je bent dom. Een reportage van de verslaggeefster Vera Simons. Zometeen het tijdschriftenoverzicht, maar eerst tijd voor het laatste nieuws. Het Nieuwsminuutje met Anne de Jong. Het lenteakkoord tussen VVD, D66, CDA, ChristenUnie en GroenLinks is definitief. We zijn eruit, stelde minister Jan Kees de Jager eerder vannacht. Het pakket bevalt 12 miljard euro aan bezuinigingen... waarmee het tekort volgend jaar beperkt wordt tot 3%. En bij NASA sturen ze tegenwoordig geen space shuttles meer de ruimte in en dus hebben ze tijd en geld om andere dingen uit te proberen. Volgens de Britse krant The Telegraph is de Amerikaanse space agency bezig om mensen op astrovide te kunnen laten landen. Niet voor de lol, maar voor onze eigen veiligheid. Mochten er levensbedreigende ruimtestenen op ons afkomen, dan kunnen we altijd nog proberen die af te wenden of te vernietigen is de redenatie. En dan nog de Japanse beurs. In Tokio stond er aan het begin licht verlies op de borden. De Nikkei opende met 0,2% in de min. Inmiddels is er een verdere daling ingezet. Met 8812 punten is dat bijna een procent verlies. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Anne de Jong. En het volgende uur ben je weer bij ons met het laatste nieuws. Wekelijks spreekt politiek-stratege Duco Hoogland, een kolom in, nu al wakker. Deze week over de nieuwe Franse president Hollande en zijn Duitse collega Angela Merkel. Een coupe de foudre tussen Parijs en Berlijn. Letterlijk vertaald, een blikseminslag. Betekenis, een zeer treffende gebeurtenis. Merkel en Hollande. Maar ze zijn slechts elkaars compagnon de route. Iemand waarmee je het tijdelijk en gedeeltelijk eens bent. Hoewel Merkel aanvankelijk een cordon sanitaire leek op te werpen... om Hollande de coupe de gras toe te dienen... Op de dag van zijn inauguratie zou Hollande coup que coup, Angela bezoeken. Maar niet voor hij zich in een occasion over de Champs-Élysées liet rijden. Angela droeg geheel volgens de etiketten een eau de cologne als een dame en een chique lingerie. François maakte een entrée als een grand seigneur in een tenue de ville. Vast een hommage aan François Mitterrand. Maar hij liet zich ook door Angela tutoyeren. De crème de la crème van de Duitse keuken was niet beschikbaar. Dus dineerden de twee met een cordon bleu en een vin de table. Of zouden ze gewoon zijn gaan fonduen of gourmetten. Zou Angela na het diner haar décolleté van haar haute couture jurkje... wat hebben laten zakken? Of was het een diner dansant à deux... met tot slot een dans macabre, passend bij een femme fatale... Het horloge past niet bij een avond. Het verpest het humeur. Zonder horloge zou Loger françois wel eens een nieuwe maîtresse kunnen ontdekken. Mocht dat tot een huwelijk leiden met Angela... dan zou dit een messaillance zijn. Een homoseksuele vriend van me zei dit ooit tegen mijn vriendin... dat als ze met mij zou trouwen, dit een messaillance zou zijn. Een huwelijk beneden je stand. Een mariage de raison... Oftewel een verstandshuwelijk tussen deze twee hoofdrolspelers in de Europese politiek lijkt waarschijnlijker. Op het moment suprême zullen deze twee elkaar, maar ook hun parlement nodig hebben. Maar allebei politici puur sang, zal na een retourtje Brussel ook die klus wel geklaard worden. Want al ben je nog zo'n vedette. Le roi est mort, vive le roi. De koning is dood, leven de koning. U hoorde een kolom uitgesproken door politiek stratege Duco Hoogland. En nu hoort u een muziekstuk. Gespeeld door Keen. Dit is Silenced by the Night. Muziekstuk dat vooral gehoord mag worden omdat het zo toepasselijk is om het op dit moment te draaien. Silenced by the Night van Keen. U luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL. 19 minuten voor 5 op woensdag, de vroege begin van de woensdag, de dag dat de weekbladen uitkomen is het. We hebben ze alvast voor u doorgenomen. We beginnen met een nieuwe revue. Het stoere tijdschrift bezog, be, bracht een bezoek aan de jongens van Dara, de gevreesde motorbende. Hoewel vorig jaar 56 leden werden opgepakt, wijst voorman Manu Hutu alle criminele verhalen naar het Rijken der Fabelen. Ze hebben zelfs dossiers aangelegd met antecedenten van de clubleden. De advocaat is strijdvaardig. Hij zegt in de Nieuwe Revue van deze week, we zien wel wat er gebeurt, we hebben vertrouwen in de toekomst. Ook in Nieuwe Revue een verhaal over... Het Twitter onder de erotische websites. Weet u nog dat chathoulette een hype was? Volgens het werkblad was dat nog onschuldig. Nu is er cam4.com.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 Ingeburgerd raken. Deze en andere verhalen leest u uitgebreid in de weekbladen van deze week. Nirvana, Radiohead, Coldplay en Triggerfinger. allemaal zijn het legendarische bands met de zogenaamde 2-meter-sessie op hun naam. Het gelijknamige programma dat nieuwe artiesten uitnodigt voor een intiem optreden, viert dit jaar haar 25e jubileum. Producer, bedenker en presentator van 2-meter-sessies is Jan Douwen Kroeske. Goedemorgen, Jan Douwe. Hallo, alles goed. Ja, Zeker, hey, Luis. Ten eerste van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, grote namen, we noemden ze al. Nirvana, Coldplay, ze hebben allemaal bij jou gespeeld. Hoe kreeg je ze zover? Nou, het is het mechanisme van elke week uitzenden. En elke week je, uh, je spreekuur houden, je redactie... Uh, in samenwerking met de vertegenwoordigers van de plaatsmaatschappij... of de bandjes zelf. Gewoon maar iedere keer blijven doen, week in, week uit, uit. En dan bouw je een netwerk op. En dat netwerk, dat leidt op een gegeven moment vanzelf toe... dat je niet alleen Nederlands, maar ook Belgische... en uh, Engelse en Amerikaanse bandjes gaat doen. En op welke momenten was je nou echt verbaasd dat je dacht... nou, dat hebben we toch even voor elkaar gekregen? Nou, Radiohead was wel een... Opname waar wij na afloop van dachten van wauw, deze band gaat heel groot worden. En verbazing over de manier waarop de band geconcentreerd was. Koptelefoon op en negen nummers echt als in een film spelen. Heel bijzonder. Was het voor jou ook het absolute hoogtepunt van het programma? Nee, dat vind ik altijd heel moeilijk. Want het zijn of momenten, of het zijn kleine ontdekkingen. Of het zijn uh, grote verrassingen. Je noemt de triggerfinger in de inleiding. De grote verrassing bij Twikkerfinger was dat ze uh, zelfs met uh, geen drumstel... maar met twee pakken uh, ja. nog een nummer konden maken als band. Ja, en dat zijn ontdekkingen die je ter plekke doet, want het moet maar werken. Je kunt het wel bedenken, maar het moet ook nog eens uitgevoerd worden. En dan, daarna moet het ook nog eens goed worden. En bij Twikkerfinger was het niet alleen dat alles... maar kwam er ook nog eens iets van ja, sensatie over. Hen. Dat is heel bijzonder. Dat, een dat is een moment, een één nummer... Uh, je hebt natuurlijk hele sessies. En dat kan James Taylor zijn, dat kan Radiohead zijn, maar ook R.E.M. En nog veel meer. Dus het is heel moeilijk om er eentje uit te kiezen. Heel moeilijk. Ja, iedereen die twee meter sessies kent... Uh, ja. zou kunnen beamen dat bands vaak uh, heel goed tot hun recht komen bij, uh, bij jullie. Uh, hoe, hoe, hoe doen jullie dat eigenlijk? Ja, ja het is het geheim van de kok. Ja, wat is het geheim? Nou ja, het zit denk ik ook een deel... Maar daar gis ik naar hoor, want ik durf hem niet helemaal te beantwoorden. Maar het zit hem ook een deel in mijzelf, in mijn aanwezigheid, in de keuze van de band. Op welk moment maak je die keuze en waarom? Speel je de muziek ook in je radioprogramma? Ben je zelf liefhebber ook? Dat zijn allemaal elementen die meespelen. En, en ja, ik vind het heerlijk om uh, in een workflow te zitten met een band die in een studio is. En dat merkt de groep dan ook. Dus ja, dat, daarmee ga je elkaar een beetje beïnvloeden. Nou, dit jaar het 25e jubileum. Hoe ga je het vieren? Nou, jullie zijn de eerste die bellen, moet ik zeggen. Omdat het dit tijdstip... en we hebben het wel over gehad de afgelopen tijd. Maar uh, wat we in ieder geval willen dit najaar... is een clubtour met uh, twee metersessies. Zoals we al twee edities in het theater hebben gedaan. Maar nu echt ook de club in. Uh, 2011 hebben we één... Twee meter sessies show gedaan in het paard van Troy. En dat viel zo goed uh, dat we hebben gezegd: nou laten we nu niet het theater ingaan, maar wel uh, de club met het verhaal van 25 jaar. Twee meter sessies: gasten meenemen, mooie dingen laten zien, mooie anekdotes vertellen. Uh, dat is één. Um, ik zou heel graag twee meter sessies weer gaan uitzenden bij een omroep. Ja, want op dit, uh, moment, op dit moment wordt 2 meter 6 niet op radio of televisie uh, uitgezonden. Nee, dat klopt. Na het, uh, uh, na het stopzetten van Kink FM was ik even klaar met radio. Maar ook om te ontdekken voor mezelf of ik het uh, zou kunnen missen of niet. En uh, ja, ik kom er na verloop van een paar maanden nu achter dat het heerlijk is om uh, uh, radio te maken. En dat ik het dus mis. Afgelopen weekend mocht ik twee uurtjes maken bij Kicks Radio. en Dat was uh, een enorm genot. Precies, het kriebelt weer. Uh, uh, nou heb je ook in de afgelopen 25 jaar met meer dan 1500 sessies bewezen een goede neus te hebben voor nieuwe mogelijk succesvolle uh, bands. Is, is, er, is, er, is er nog een band die, uh, die je in de gaten wil houden? Daar nou, werkt de afgelopen zes maanden uh, behoorlijk gek van Dennis Dry the River. kom uit Engels. Uh, volgens mij de hardest Working Band in Business op dit moment. Ze doen echt ongelooflijk hun best om langs van boven te komen bedrijven. Ze doen het erg goed. Ze maken een mooi album, Shallow Bad. En ze hebben ook een geweldige sessie gedaan die je kunt terugkijken op onze website. En wat ik zelf een, een, een fantastische plaats vind, is het album van uh, de Australische nieuwe band Husky. Uh, net zoals die Nederlandse groep Husky die we in de jaren zeventig hadden. Maar dit is een nieuwe band Australië. Uh, de band van Husky, Galwenda. Ja, prachtige muziek. Geweldige muziek. Zit ergens tussen, laten we zeggen Paul Simon, uh, Elliot Smith en... Uh ja heel ja. Dat gevoel. <laughs> na, na, twee, uh, na 25 jaar 2 meter sessies is de passie er nog steeds niet uit bij je. Uh, je had het net over Husky en over Dryder River. Van die laatste hebben we een plaat klaarstaan. Misschien even Moi. dat radio hard weer tintelen. Heb je zin om hem aan te kondigen? Jazeker. Dan, dan we al... van River, gaan we je alvast bedanken. Eerst, dat lijkt me handig. Jan Douwe-Kroeske. Uh, veel plezier en succes uh, met uh, dit mooie jubileumjaar van 2 meter sessies. Uh, de komende seconden zijn voor jou. Oké, okay, we gaan er hard aan werken. Geniet ondertussen van de muziek van de Engelse band Dry The River. Van de album Shallow Bad. I waited by your bedside and couldn't close my eyes all. I named you like a prayer. It's anybody's guess how the angel of doubt came down and crept into your bed. But after we danced to the shipping forecast, the words escaped you mouth I know it's got a stop, love, but I don't know how hey! Now the stairs forget you your shoes and the gate door. How the angel God van dry the river het is deze dagen druk in Wielerland. In eigen land wordt op dit, dit moment Olympia's Tour verreden. En in de Verenigde Staten is de ronde van Californië aan de gang. Maar in Italië is toch wel het grootste wielerevenement van het moment aan de gang. De Giro d'Italia is in volle gang namelijk. Antoine Lagerwij van Wielerland houdt alles in de gaten. Antoine, goedemorgen. Goedemorgen. Veel massasprints, veel valpartijen de afgelopen dagen. Wat gebeurt er allemaal in Italië? Ja, er is uh, spektakel. We zijn begonnen in Denemarken en... Uh... Ja, de ogen zijn gericht op Kevin Dis En uh, Kevin is. Uh, uh, die ligt erbij. Of hij er wint. En dat is natuurlijk spektakel. Ja, het is het een of het ander. Maar ja. Hoe komt dat eigenlijk, al die valpartijen? Ja, het is. Dus, uh, je, je gaat natuurlijk met een uh, grote hoge snelheid. Uh, met uh, een heel peloton. Uh, op die streep af. En uh, het zit allemaal dicht op elkaar. En. als er dan nog net in de laatste kilometer. twee bochtjes worden geplaatst. dan. Uh, dan um, kon het wel eens fout gaan. Ja, precies. Het ligt, het ligt dus ook een beetje aan het parcours. Ja, uh, over het algemeen moet uh, je natuurlijk met z'n allen goed opletten. Maar uh, ja, parcours in combinatie uh, met, uh, met veel uh, renners die ook uh, min, met mindere ploegen... Uh, voor de sprint aan de, aan de gang zijn, die uh, met die cowboys ertussen, die, uh, die zorgen gewoon voor het spektakel. Ja, laten we hopen dat dat de komende dagen een beetje uh, meevalt. Laten we naar de rit van vandaag gaan. Joaquin, uh, Rodrigues gaat van start in de roze leiderstrui. Gaat hij vandaag in gevaar komen? Nou, gezien het optreden van hem en het optreden van de ploeg de laatste, uh, laatste dagen... Nee, dat, uh, ik, ik zie de, de zijn bij mij niet in gevaar komen. Hoe gaat de rit van vandaag eruit zien? Uh, vandaag is er een, een redelijk vlakke etappe wel de langste overigens. Dus uh, ja, alhoog we zullen weer gericht zijn op, uh, op Cavendish en wie gaat hem kloppen? Ja, Tom Jel Slachter is een van de opvallende Nederlanders in de koers. Gisteren was hij sterk. Kan hij nog wat doen vandaag? Nou, vandaag uh, denk ik denk die. Uh, rustig aan en uh, tussen de wielen mee moet zitten. Mm -hmm. En uh, ja en dan uh, naar het finale weekend toe gaan leven. Ja, want, want hoe doen de Nederlanders bij de Giro d'Italia? Ja, helaas is uh, Dennis uh, uitgevallen door uh, knieproblemen. Theo, die is, uh, Theo Bos is hard gevallen. In, uh, zoals we eigenlijk allemaal wel weten in de, in de eerste etappe. En uh, ja, we hebben natuurlijk wel... Uh, in België, of in ieder geval een Nederlander in Belgische dienstrijden, Brian Nou, die, die jongen doet het fantastisch. En niet vergeten, Tim Keizer, die uh, iedere dag in de aanval zit. En ja, die heeft nog maar een paar kilometer in ontsnapping te zitten. Dan heeft hij de meeste ontsnapte kilometers van, de, van het hele peloton achter zijn naam staan. Ja, wat je al zegt, hè? Keizer laat zich goed zien in de koers. Vaak voorin zit in veel ontsnappingen. Vandaag ja. wordt hij een groot succes, denk je? Sorry? Wordt hij een groot succes vandaag, denk je misschien? Nou, van, ja, wat ik zeg, vandaag is het de langste dag. En, en weer een kans voor de sprinters. Mm -hmm. Dus ja, de, de ploegen gaan vandaag weer. Uh, alle, wel, zeg maar Kevin is, gaat weer voor de, voor de, voor de, voor de eindoverwinning uh, vandaag. En uh, de rest, uh, ja, Greenwich die zal, uh, zal weer met met Gos mee willen doen. En Rabo met Rancho. Mm -hmm. Ja, en dan. Uh, Wellicht een, een ontsnapping, maar. Ja, als er weer een massasprint geregeld kan worden. dan uh, zullen de ploegen uh, dat niet nalaten. Ja, dus de, de kans is er op een ontsnappingsprogramma. Maar je zegt zelf ook al: de kans op een sprint is ook erg groot. Wellicht niet echt een etappe om, om voor thuis te blijven. Hooguit om een uurtje eerder vrij te nemen. Zijn er nog etappes waar we wel voor thuis moeten blijven? Ja, ik zou sowieso. Uh, kijk. Persoonlijk, als je van wielrennen houdt, is het altijd een spektakel. Ja, jij blijft de hele dag thuis, de hele, hele week, beide weken. Ja, maar om echt nou een, een, een mooie tip te geven, het finale weekend is natuurlijk volgend weekend met echt uh, Stelvio uh, erin. Ja, dan zit je echt op de, op de beklimmingen uh, waarvan Lance Armstrong zegt, uh, dat is de zwaarste die ik ooit heb gereden. Dus, uh, ja, maak je bosman Er komt nog een hoop spektakel uh, komend weekend aan. Uh, nog even kort, uh, er is ook nog ander uh, wieder nieuws uh, los van de Ronde van Italië. De Ronde van Californië wordt verreden. Een aantal gerenommeerde Nederlanders doen ook mee. Rapobank heeft een mooie ploeg gestuurd. Uh, waarom is die ronde uh, belangrijk? Ja, dus, uh, sowieso parallel aan de Giro is dat een, een mooie uh, voorbereidingskoers uh, naar de uh, Tour de France toe. Ja, want het is een, een koers waar we pas de afgelopen jaren... die pas ook een paar jaar wordt georganiseerd, volgens mij. Uh, is Amerika zich nou ook aan het bewijzen als wielerland... met die ronde van Californië? Ja, dus, uh, kijk, sowieso de populariteit van de sport moet daar weer uh, omhoog. Of niet van de, de, de sport aan zich, maar het wielrennen aan zich. En uh, dit is een, voor, uh, ja, voor Amerika een, een mooi vooraanstaande ronde. we hebben daar natuurlijk een Levi Leipheimer... En dat wordt in zijn achtertuin uh, verreden. Dus ja, 1 ja. en 1 is 3. Ja, precies. En, en natuurlijk ook nog Nederlanders. Uh, bijvoorbeeld uh, Robert Geesing, die rijdt ook in Californië. Hoe zit het met zijn vorm? Ja, ik, uh, ik zag hem gisteren in de uitslag uh, bij de eerste 25 staan. Dan was dat wel weer een. Uh, een een groepsprint, maar hij zit er gewoon bij en volgens mij is zijn vorm groeiende richting de Tour. Ja, precies. Kunnen we nog wat van hem verwachten in de, in de Tour de France dus waarschijnlijk? Uh, de uh, ronde van Italië in volle gang, Olympia's Tour in eigen land en dus de ronde van Californië. Uh, op dit moment alle drie aan de gang. De wielerliefhebber kan zijn hard weer ophalen ook vandaag. Dankjewel Antoine Lagerwijk van Wielerland. En dit was alweer het, uh, het eerste uur van Nu al wakker, maar geen, uh, geen zorgen. We zijn er over een, uh, enkele minuten weer. En in het volgende uur gaan we het onderhalen hebben over het immigratiebeleid. Gert Leers was er nogal stug over. Het is niet strenger geworden, maar daar zijn andere woorden over. Namelijk Vluchtelingenwerk Nederland. En we hebben ook iets over klinieklaans. Uh, je hoeft niet meer in het ziekenhuis te liggen als kind om een klinieklaan tegen te komen. Ze zijn iets heel bijzonders aan het doen. Wat dat is, hoort u ook zometeen na vijf uur eerst het NOS Journaal. Nu al wakker.